En uh, hij zal zijn bevestigd in zijn oordeel, denk ik. En uh, we gaan nog eens even kijken. Ja, de hand is vlak langs het lichaam. De hand wordt inderdaad geraakt van Liefdink. Maar ik zie daar ook geen penalty in. Dat is geen opzettelijk hens. Zoals we dat leren van de, de spelregelcommissie van de, de KNVB. Dit hoort geen penalty te zijn. Dat was het ook niet. Maar ja, hier zitten nou eenmaal uh, uh, tienduizenden toeschouwers. Uh, Feyenoord gezind. Die het graag anders zouden zien. En die allemaal die herhaling niet kunnen zien. Dan nou, Nu een enorme kans als ze daar Elamani voor zetten. Komt hij net tegen de verdediger aan. Kan hij worden weggewerkt. Maar wat heeft Willem II het af en toe benauwd in de openingsfase. We zijn nog net geen kwartier. Om de weg op 30 seconden na. En nu uh, laat uh, Feyenoord wel even zien waar het toe in staat is. Gaat de bal nog een keer naar de zijkant. Maar uh, Haps Die moet nu een voorzet kunnen gaan geven. Maar uh, Dankelui staat ervoor. Dan Van Persie. Van Persie, randje 16 meter gebied. Kan hij er nog wat mee? Hij moet de bal breed leggen op uh, Berghuis. Berghuis dan, uh, ja, kan een balletje leggen op uh, Elamadi die nu maar een voorzet moet komen. Kan die worden weggekopt? Ja, die kan worden weggekopt door Van der Linden. Zo hebben we een kwartiertje gespeeld. Is het stad nog altijd 0-0. Maar Feyenoord is beduidend beter. Gaan we naar de finish van de marathon op een natuurreis in Naaksberg Joris. Het pelotonnetje is klaar. En de kopgroep dondert uit elkaar. Daar komt Bergsma over de streep. En dat wil niet zeggen dat hij wint. Dat wil zeggen dat hij zich weggecijferd heeft. Het is één groot ploegenspel. Maar de Ewerploeg heeft nu nog twee ijzers in het vuur. Voorin zitten nog Bob de Vries en Simon Schouten. En dan zitten er ook nog wat andere mensen bij Timo Verkuijck. Dat maakt op mij een heel goede indruk. Vijf rondjes nog voor deze mannen. En Bergsma probeert er toch nog bij te komen. Misschien kan hij nog wat doen voor de mannen die daarvoor zitten. Er zijn er nog een stuk of zes over. Ze waren met z'n elven. Toen hebben ze Hekman kapot gereden. Dat heeft Ewer gedaan. Heel slim. Dat was de grootste man die moest lossen uit de kopgroep. Nu gaan er twee ploeggenoten vooraan vaart maken. Stoltenborg zit er nog. En die probeert vaart te maken in de kopgroep voor Remco Schouten. Er zitten dus twee goede schouters in de kopgroep. Simon Schouten uit Andijk is er ook. Een man die dit weer kent. Want bij deze weersomstandigheden. Dan gaat hij wel eens aan het randje van het IJsselmeer kijken. En daar kan het aardig spoken. Zo in februari. Hoewel het bijna maart is. Het is onnatuurlijk koud in het land. Een heel vreemde dag. Voor de eerste wedstrijd op natuurreis. Die is in 2010 in december verreden. En de laatste jaren was het altijd januari. Nu is het randje februari. En rijden er nog acht man voorop. En die moeten nu nog rijden hier in Haaksbergen. Drie rondes met nog altijd die Ewerploeg. En nog altijd Werksma Komt hij er nog bij? Hij heeft zoveel gedaan in deze wedstrijd. Hij zit er een meter of 20, 30 achter. En heeft toch nog wat energie gevonden in die ranke benen van hem. Om het gat te gaan dichten. Ze kijken naar elkaar en ze weten dat Simon Schout een gevaarlijke klant is. Timo Verkaik kijkers in zijn eentje. Die kijkt om. Er wordt ook omgekeken door een man die ik nog nauwelijks genoemd heb. Door Chrispijn Ariens. Dat is een man die je dit seizoen uitstekend doet. staat tweede achter Shooten en Hertog in de kpn Cup. En hij probeert hier natuurlijk die overwinning hij heeft toe te trekken, hij heeft een ploeggenoot bij zich notenbenen. dat is die Sjoerd en Hertog die zit ook in deze kopgroep, ze zijn met z'n tweeën de oranje helmen, zwarte pakken nu nog steeds voorop op kop van het peloton, Mats Stoltenborg hij kwam met gaan naar de kopgroep toe en wie komt er nu naartoe? Jorrit Bergsma tweede op de 10 kilometer in Pyeongchang, hier rijdt hij een 100 ronde wedstrijd, heeft hij heel veel werk verricht voor met name Simon Schouten, leek hij de boel te laten lopen, maar hij ziet dat het groepje aan het stilvallen is en hij komt er weer bij met nog Twee rondes voor de boeg. Oh, hij is helemaal leeg, Piet Bergsma. Hij gaat er net wel, net niet bij komen. Want nu gaan ze sprinten. Twee, vier, zes, acht man zijn het. Valpartij met een van de drie mannen van de geel-rode formatie. Die rijdt hier met name voor Remco Schouten. De vaart wordt nog steeds door Stoltenborg gemaakt. We kijken op de tweede plaats. Simon Schouten heel rustig op drie. En dan oppassen met Chris Pijn Ariens in zijn wiel. Die zit daarachter. Bob de Vries op de vijfde plaats. De rest lijkt gezien. Misslag Simon Schouten. Ze zijn en aan de overkant nu... Ariens probeert het buitenom. Wat een klappen van Chris een Ariens zeg. Hij moet inhouden in de bocht, want hij kan er niet langs. Hij moet zich herstellen. Hij moet zich nu opnieuw op gang trekken. En dan valt vooraan een gat. Dat gebeurt door Bob de Vries. En dan gaat Simon Schouten hier winnen. Eén Simon Schouten. Armen omhoog. Dik gebaar. Prachtig bloegenspel van de blauwe mannen van Anema in Haaksbergen. Oh, Dat hebben ze knap gedaan met Bergsmijn en Hoofdrol. Onvermoeibaar was hij. En wat was Simon Schouten. Goed, sterk en op. Machtig in deze sprint, zegt prachtig ijskoud. De beste Simon Schouten. En van die koude ijsbaan naar de warme biedenbaan bij het WK Baanwielrennen, Sebastiaan Timmerman. Waar we net hebben gekeken naar de finale voor het brons op de teamsprint, vrouwen. Nou, dat is dan uiteindelijk gegaan naar Rusland, maar dat is voor uh, Shmeleva en Vojnova. Toch echt een troostprijs, want de afgelopen twee jaar ging het goud namelijk naar dat Russische koppel. Verrassend uitgeschakeld in de halve finale, verrassend langzamer dan de Nederlandse dames Kira Lamberink en Shanna Braspennings. En zij nemen nu plaats op de wielenbaan. het Nieuw-Zeelands hardhout voor de grote finale tegen Duitsland. Het Duitse gouden koppel Mirjam Welte, Christina Vogel... Wereldkampioenen in 2012, 2013, 2014. Olympisch kampioenen van Londen. Brons in Rio, want na 2014 voorbijgestreefd door China en door Rusland. Nou, die twee landen hebben we net te zien strijden om het brons. En Duitsland keert terug in de finale van het WK. Voor het eerst dus sinds 2014. Over 25 seconden gaan we van start. Nederland voor de tweede keer in de finale na 2007... Kanis en Heigenaar een generatie geleden dat deden in Palma de Mallorca. Nu de 21 jaar jonge Overijsselse Kira Lamberink... en de 26 jaar jonge Brabantse Shannon Braspennings. De klok tikt af. Twee, één... Het begin van de finale teamsprint vrouwen kan Nederland nog een keer stunten of gaat het goud naar Wette en Vogel de veelwinnaressen uit Duitsland? Het begin wordt voor de rekening genomen van Kira Lammering bij Nederland en Nederland ligt maar 88000 achter op Duitsland. Dat begin is goed. Na één ronde loopt het wel op twee tiende. Is het verschil in het voorsprong in de voordeel van Duitsland? Nu Shanna de in de baan en het verschil blijft daar in het Duitse. Voorsprong. Gaat het goud. Dan naar Welte en Vogel. Ja, Welte en Vogel pakken de gouden medaille. Er zit geen tweede stunt in voor de Nederlandse ploeg. Maar de zilver is daar wel voor Kira Lamberink en Sjanne Braspennings Achter de Duitse dames: Vogel en Welte. In de kuip waar man af zijn ook 1-0 voor Feyenoord geworden. Voorzet vanaf de linkerkant was goed van Ricciano Haps. Het overstapje nog mooier van Nicolai Jurgensen. En de afwerking prima van Steven Berghuis. En zo is het de bekroning van dat goede begin voor Feyenoord. Want ze starten goed. Kregen de kansen. Branderoor stond een goal vaak in de weg. Maar hier kan hij helemaal niks aan doen. Zat er nog wel aan. Maar de afronding was perfect van Steven Berghuis. Mooie aanval dus van Feyenoord. Haps met de voorzet. Jurgensen met het overstapje. En Berghuis met de goal. Feyenoord Willem 2. Na 21 minuten in de koude kuip. 1-0. Ja, nieuws van 9 uur hebben we iets uitgezet. Dat heeft alles met de WK-finale en de Baan te maken. En natuurlijk met de goal van Feyenoord die we zijn gaan aankomen. NTO Radio 1. Antidepressiva worden massaal voorgeschreven. Als ik.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 Het is bijna tien over negen, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In heel Friesland is de straatverlichting uitgevallen. Ook op Ameland branden geen lantaarns. Huizen en bedrijven hebben nergens last van. De oorzaak van het probleem is volgens netbeheerder Liander een duif. Die vloog in het dorp Oude Hasken een installatie binnen... die de straatverlichting aanstuurt. Daardoor is kortsluiting ontstaan. Hoe lang het duurt om de problemen te verhelpen is nog niet bekend. De ruim 460.000 leden van de SPD, de sociaaldemocraten in Duitsland... mogen per brief stemmen over de vraag of ze een nieuwe regering willen... met de Christen-Democraten van Angela Merkel. De uitslag komt zondag pas, maar vandaag moesten de brieven op de bus. Maandag kreeg bondskanselier Merkel de steun van de CDU... voor die coalitie met de SPD. De Britse oud-premier John Major vindt de brexit zo ingrijpend voor het Verenigd Koninkrijk... dat er uiteindelijk in het Lagerhuis een vrije kwestie van moet worden gemaakt. Dat betekent dat parlementariërs los van de partijlijn hun stem kunnen uitbrengen. In een toespraak voor ondernemers in Londen zei Major dat parlementariërs voor zichzelf moeten nagaan... of het land beter of slechter af is door de Europese Unie te uit de Europese Unie te stappen. Het Lagerhuis kan dan ja of nee zeggen tegen het definitieve onderhandelingsresultaat... maar het kan ook sluiten tot een tweede referendum over de brexit, vindt Major. Hij wijst erop dat in 2016 maar een kleine meerderheid voor het opzeggen van het EU-lidmaatschap was. Major was premier van 1992 tot 1997. En Manon Kamiga heeft de eerste Nederlandse marathon op natuureis van dit jaar bij de vrouwen op haar naam geschreven. In Haaksberg was ze de snelste in de sprint van een kopgroep van negen, Elma de Vries werd tweede, Bo Wagenmaker derde. Het weer vannacht matige tot strenge vorst en matige tot harde oostenwind. Vooral morgenochtend zal het daardoor snijdend koud aanvoelen. Het wordt smiddags uiteindelijk van min 3 tot 0 graden. Het blijft bijna overal droog en er is af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. Ja, straks gaan we naar de ster... die zo gebruikelijk is, na het uitgestelde NOS Journaal van 9 uur. Maar er zit een finale aan te komen... met Nederland bij de WK Baan, de teamsprint, Sebastian. Drie sterren kunnen hiervoor geschiedenis zorgen. We kunnen geschiedenis schrijven. Niels van het Hoenendaal, Harry Lavrijzen en Jeffrey Hoogland... in de finale, teamsprint. Nederland behaalde in het verleden drie keer zilver... Waarvan twee keer in de laatste twee jaar, één keer brons... Maar kunnen zij nu voor de eerste keer goud pakken? Tegen de Britten. Over 20 seconden gaan we los. Jack Carlin, Ryan Owens en de terugkeer van Jason Kenny. Na een hele lange sabbatical. De succesvolste Britse Olympia ooit. Samen met Chris Hoy. Zes gouden medailles behaalde Jason Kenny. In Rio deed hij dat op de Keirin en de Sprint. Kenny is de derde man bij Groot-Brittannië. Hoogland de derde man bij Nederland. 3, 2, 1. Daar gaan we. Finale team sprint mannen. Komt er geschiedenis of niet? Niels van het Hoendendaal is de namens de Nederlandse ploeg weer heeft Harry Lavrijzen even moeite om meteen dat hulpwiel van Hoendendaal te houden. Om naar Hoendendaal toe te rijden. Nederland in de baan dus met van het Hoenderdaal die nu klaar is. Zijn 250 meter zitten erop en Nederland ligt licht voor ten opzichte van de Britten. Nu is het Harry Lavrijzen in de baan. En de voorsprong is nog wel daar, maar loopt iets terug. Groot-Brittannië komt terug tot op 700ste van de seconde. Nu de laatste ronde die gereden moet gaan worden door Jeffrey Hoogland. Nederland ligt nog altijd voor. Het was weer twee tiende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 Versus olympisch kampioen Jason Kenny En Hoogland gaat het redden. Hoogland maakt Nederland voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen op de teamsprint. En doet dat ook nog eens in een Nederlands record van 42 seconden en 727.000ste. Nederland voor het eerst in de geschiedenis dus wereldkampioen op de teamsprint. De derde medaille van vanavond. De tweede wereldtitel voor de succesvolle Nederlandse baanploeg.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 EO NOS Langs de lijn en opstreken Met Robert Meder en Renze Klamer En een heerlijk sportavondje bijvoorbeeld in de bij Feyenoord speelt tegen Willem II Harman afsje en, en die zegt u dat we een half uur onderweg zijn. En er staat nog altijd 1-0 voor Feyenoord. En Feyenoord is bewegelijk, veel initiatief. Heeft nog twee kansen gehad om ook de 2-0 te maken. Via Dix en via Boetius. Mooie paas daaraan voorafgaan van Berghuis. Feyenoord zet hier de toon. En wil een 2 loopt erachteraan. En bij de vrouwen hoorden we al bij de marathon natuurreis. Marnon Kamiga uh, uh, won daar en Simon Schouten bij de mannen. Maar de nummers 2 en 3 hebben we nog niet gehoord. Trouwens 4, 5 en 6 ook niet Joris. Krijg je van me? Ja, soms lukt het even niet. Simon Schouten lukte het vandaag wel. Vorig jaar won hij deze wedstrijd ook, de eerste Natuurreismarathon van het seizoen. Maar dat was toen in Noordlaren, nu dus in Haaksbergen. Sjoerd en Hertog, leider in de KPN Marathon Cup, wordt tweede. Bob de Vries, een troost na zijn mislukte vijf kilometer op de Winterspelen, derde. Chris Pijn Ariens, winnaar van de KPN Grand Prix in Zweden en de Wijzen en vierde. En Timo Verkijk schrijft de vijfde plaats bij op zijn erenlijst. Schouten was de baas op een. Meteen koude avond in Haaksbergen. Het is ook een hele mooie avond in Apeldoorn... voor het Nederlands baanwielrennen bij het WK. Sebastian Timmerman. Wat een begin, zegt. Twee keer goud en één keer zilver. Het goud zojuist historisch behaald op de teamsprint... door Jeffrey Hoogland, die zijn fiets zojuist de lucht inhield... juichend voor de hoofdtribune met Harry Lavrijsen, Niels van het Hoenderdaal, Matthijs Bugli... kwam eerder vanavond in actie... en verlaat nu uh, applaudiserend het middenterrein. Dat zijn de Nederlanders die geschiedenis hebben geschreven... door dus voor het eerst in de historie de wereldtitel te pakken. Op dit onderdeel, op de teamsprint, nadat Kirsten Wild het goud pakt op de rit in lijn. En de teamsprint sturs, de dames dus, het zilver veroverden achter de winnaressen, achter Duitsland. Terug naar de Kuip naar Feyenoord tegen Willem II, halve finale knvb 1-0, maar nog niks beslist. Uh, Amal en Filip. Nou, in de stand in ieder geval niets beslist. Maar als we kijken naar het veld, dan is uh, Feyenoord wel uh, heel veel beter. Het is een andere elftal hoor. Dat zal het vergelijken met het uh, afgelopen weekend tegen PSV. Dat zo inspiratieloos leek uh, nu... Zet Feyenoord de toon. En uh, ja, er is zoveel beweging in de ploeg. En uh, er zijn zoveel variaties. Uh, ze, ze worden links en rechts overspeeld. De verdedigers van uh, Willem II. Die ook kwalitatief al ernstig tekort komen. Ten opzichte van uh, bijvoorbeeld Berghuis. Of ook uh, Boëtjus. Die ook in één keer uh, weer ineens uh, in dit eerste half uur opgeleefd lijkt. Ja, waarvan we dat eigenlijk niet meer verwacht hadden. Maar ja, zou dat toch een, uh, een begin zijn van een comeback zou je zeggen. Van Beek nu uh, speelt Van Persia. Van Persia wordt achtervolgd door Liefdink. Die helemaal geen uh, vat op hem krijgt. En uh, Feyenoord kan zich af en toe zelfs wat schoonheidsfoutjes achterin veroorloven. Willem 2 is niet bij macht om daarvan gebruik te maken. Nu Jurgensen voor Feyenoord op de helft van Willem 2. Even terug Kaatsen Elamari. 32 minuten gespeeld in de Kuip. 1-0 is het voor Feyenoord door de goal van Steven Berghuis. Elamari zoekt Berghuis opnieuw. Berghuis wil Elamari dan lanceren. Dat lukt ook. Rechterpunt 16 meter. Bliet. Hij speelt hem door op Dix Elamari. Kevin Dix in de slag met Van der Linden. Terug naar Elamadi. Elamadi kijkt. Waar kan ik heen? Dan toch vaak maar naar Berghuis. Die speelt Van Persie. En veel beweging inderdaad. Van Persie voor zijn linker. Kan niet echt schieten. Speelt hem toch maar even af op Filena. Links staat hapsvrij. Daar gaat de bal ook naartoe. Het begint er bijna te lijken dat Feyenoord zich voor die wedstrijd in de competitie niet meer kan opladen. Want in de beker kunnen ze echt wel goed voetballen. We zagen het tegen PSV in de Kuip in de kwartfinale. We zien het nu tegen Willem II in de Kuip in de halffinale in de competitie. Daar speelt Feyenoord natuurlijk nergens meer voor. Hier op de achterlijn bal net niet binnengehouden. En dan is het een achterbal voor Branderhorst. Ja, dat is toch wel uh, kwalijk dat Feyenoord het niet inslaagt om ook in de competitie goed te voetballen. Want ook daar zitten er gewoon elke week weer 40.000 mensen in die kuip. Elke twee weken. En in die competitie moet je ook gewoon proberen derde te worden. Maar uh, daar ontbreekt het heilige vuur. En dat vuur is wel... Uh aangewakkerd in die beker. Want hier speelt Feyenoord gewoon goed. In de eigen en zijn ze dus voor met 1 tegen 0. Ja, je ziet ook wel dat die 40.000 hier, dat het echt wel een steun in de rug is uh, voor Feyenoord. Bij elke actie zitten ze er bovenop. En dat, uh, ja, dat merk je aan die spelers. Dan voelen ze zich wat meer thuis. Uh, ja, zo'n kuip kan zich ook tegen je keren. Dat gebeurt al eens bij Feyenoord als het niet loopt. En dan is het, uh, ja, dan, dan is het geen twaalfde man. Dan, dan spelen ze maar met z'n tienen. Uh, nu is het geheel omgekeerd. We hebben nu een inworp aan de linkerkant door de linksback van uh, Willem II, Heerkes. En dan probeert Elke van Koori daar in balbezit te komen. De Feyenoordhuurling in dienst nu van Willem 2. Maar uh, dat lukt even niet. Wel wordt de bal weer heroverd door Willem 2. maar... Lang balbezit is Willem II niet beschoren. En dat komt tot het Feyenoord. Met name op het middenveld. Die ballen zo snel afjaagt bij Willem II. De Willem II'ers krijgen totaal geen rust aan de bal. Zoals nu ook blijkt dat Tom om van de bal is. En die wel onmiddellijk over de zijlijn wordt geschoten. Door Boetjes. dacht ik vandaar nu weer een inworp voor Willem II. Willem II heeft een balbezit met H.J. Die de bal net iets te kort teruglegt. <coughs> Bijna komt van Persie erbij. Nu is Van der Linde zo op eigen helft. Zo halverwege rijden op in balbezit. En die geeft hem af op zijn collega centraal. Erin, Latschman weer van de Linde. En Liefdink, de controlerende middenvelder, biedt zich daarna van de Linde. Aan de linkerkant zien we dan Heerkens. Die kan worden aangespeeld, maar die staat ook helemaal vast. Onmiddellijk weer Berghuis bij hem in de dekking. En dan heeft hij een hoogstandje nodig om daar langs te komen. En speelt hij de bal zelf over de zijlijn. Weer wordt hij van de bal afgejaagd. Weer heeft Feyenoord nu de bal. Ja, het lukt Willemsen wel echt niet hoor om in de wedstrijd te komen. Jurgensen nu die de ingooi van Elmani in ontvangst neemt. 35 minuten gespeeld. 1-0. Goal van Berghuis. Mooi goal. Nou, de voorzet van Haps vanaf de linkerkant overstapje. Prachtig gedaan door Jurgensen. En Berghuis kon de bal vervolgens vrij simpel binnenschieten. Nu Dix voor Feyenoord. Combinatie met Berghuis. Weer Dix. En die speelt de bal dan terug. Dat is de bedoeling van Van der Heijden. Maar een hele slechte terugspeelbal. Waar uh, Sol dan tussen kan zitten. En zo kan Willem 2 misschien een keer in de aanval. Dat uh, moet dan wel snel. Want Feyenoord heeft weer genoeg mensen terug. Dan wordt de bal ook weer bijna ingeleverd door een 2 bij Ricciano Haps. Het gaat uiteindelijk net goed voor de Tilburgers. Dan naar voren gespeeld. En dat is zowaar een goede bal. Geen buitenspel. Ik denk dat het Sol is. Het is ja. Sol. Die moet toch even terug en dan weer combineren. Met Haaien. Die speelt de bal breed. Maar ja, daar staat Van Persie. Dan is weer een tweede bal weer kwijt. Slecht geanticipeerd door Villena. En zo weer een tweede bal weer met Chiriwea. Die Haaien dan wegstuurt aan de rechterkant. Die Kaas schot misschien van Rinstra. Doeltreffend tegen Roda zondag. Maar dit schot dat smoort. En zo kan Feyenoord weer weg met Berghuis. Die moet toch even inhouden in de middencirkel, waardoor een twee weer genoeg spelers achter de bal heeft. Ja, uh, Feyenoord wilde heel snel counteren. Tenminste, Berghuis uh, wilde dat. Maar zijn collega's voorin dachten er anders over. Die bleven allemaal staan, zodat Berghuis moest inhouden. En de bal wordt weer rustig teruggegeven nu met uh, Sven van Beek, die de bal maar eens over de middellijn gaat drijven. Dan de bal uh, kwijt kan aan Van Persie. En aan uh, Berghuis is het Berghuis die een balletje teruggeeft aan Van Beek. Van Beek nu aan de rest de rechterkant kant weer terug van Berghuis. Dubbel 1, 2. En uh, rustig bereiken de fijne elkaar. Het gaat zo makkelijk nu. Want uh, ja, in balbezit, El-Hermadi nu bijvoorbeeld. staat ze ook niet onder druk. Berghuis nu. Ja, hij heeft nu ruimte voor een schot. Berghuis, ja, hij bedenkt zich even. Want hij ziet een betere mogelijkheid. Namelijk Dix. En daar is de al net naast. En uh, dat was een goede mogelijkheid voor uh, Van Persie. Die denk ik zelf nog niet in de gaten had hoe kansrijk hij was. Want uh, hij kopte de bal, had hem iets beter moeten sturen. Dan had hij er eventueel in gekund bij uh, de eerste paal. Het was trouwens niet zijn hoofd. Hij, ging, hij bukte wel, maar hij kwam trouwens net op zijn voet. En het spel wordt nu even stilgelegd voor een blessurebehandeling. Uh, Blom helpt hem overeind. Job van der Linden, de centrale verdediger. Svevoo van Persie was dan de kans in de 38 e minuut. Feyenoord leidt nog altijd met 1-0 tegen Willem 2 door die goal van Berghuis. André Jonker hier in de studio. Ben je vertrouwen dat Feyenoord die voorsprong tot de rust in ieder geval vasthoudt? Ze ervoor gaan om die voorsprong uit te breiden, Want dan is de wedstrijd zo goed als beslist. Maar omgekeerd uh, zou Willem II uh, ja, die einde achterstand vast willen houden. Dat je in de rust adem kan halen. De trainer nog een keer uit kan leggen dat ze waarschijnlijk toch wat meer naar voren moeten verdedigen. Elke keer dat ze met een kont in de 16 moeten verdedigen. Ja, dan heb je problemen met Boeitjes, met Berghuis en met Van Persie. Dat is te vaardig voor Willem II. Maar ja. zolang ze van de goal af kunnen verdedigen, ja, dan, dan, dan gaat het best wel. En ze, ze, ze hebben ook de moed om hier en daar zich onder de druk uit te voetballen. Maar te ver terug, dat is niet goed. En uh, ja, ze moeten echt de rust halen vanuit Tilburgs opzicht. En Feyenoord zou er goed aan doen om uh, nu door te drukken. Ja, wat, wat, wat vind je van hoe Feyenoord zich zo direct na zo'n 1-0 gedraagt zeg maar, op het veld? Ja, je ziet wel dat ze proberen om die wedstrijd te beslissen. Maar het is niet met de. Grote overtuiging van een absolute topclub. Daarvoor zit er waarschijnlijk iets te weinig vertrouwen in. Uh, proberen het wel, maar niet overtuigd. Dankjewel. Terug naar het veld. Filip Kook in Armenaans Schrookloop. Ja, ze dus hebben bij, bij Willem 2 nu problemen bij die 1-0 voorsprong nog altijd voor Feyenoord in de 39e minuut. Want Van der Linde, die is dus net al lag in het 16 meter gebied van uh, Willem 2, gaat nu opnieuw liggen. En staat nu dan wel weer. Maar ik vrees voor Van der Linde dat hij er toch af moet. En Willem 2 heeft al een defensief probleem. Louis en Simikas zijn geschorst en zijn er niet bij vandaag. Peters die, uh, is al een tijdje er niet bij. En dus moet uh, Van der Looy nu weer gaan puzzelen. Hij uh, moet denk ik Van der Linde direct afhalen, want die kan niet meer verder. Die loopt nu ook wat strompelen naar de kant. Wordt ook gelijk gebruikt door Willem II als een soort uh, time-out. Zodat uh, Van der Looy even kan zeggen hoe het allemaal moet bij Willem II. En die wissel die gaat nu komen. Het is uh, Wijnaldum. Niet uh, uit Feyenoord de Wijnaldum, maar uh, Giuliano Wijnaldum. De verdediger die erin gaat komen voor Inderdaad, Van der Linden die dus geblesseerd het veld moet verlaten. De eerste wissel dus van de wedstrijd, veertigste minuut. Vijf minuten voor rust, vijf minuten voor die warme thee. Staat Feyenoord nog steeds voor tegen Willem, 2. Ja inderdaad, uh, Van der Linde heeft behoorlijk veel pijn. Die heeft een enkel blessure. zoveel is wel duidelijk. En uh, ja, dan zal Wijnaldum, zal die inderdaad centraal gaan spelen. Of linksback. voorlopig uh, centraal voorlopig. Daar loopt nu even Liefzink, die dat uh, nu even overneemt. En uh, ja, het is toch maar de vraag hoe dat uh, positioneel opgelost zal gaan worden. Heerkens speelde op de positie van Van der Linde afgelopen zondag tegen Rode JC. Die blijft nu volgens nog uh, linksback staan. Maar het is, uh, ja, dit is niet prettig voor uh, Van der Looy. Ja, die toch... Uh... Ik zou moeten hopen dat het inderdaad 1-0 blijft. Want ze hebben nog geen reële kans gehad, Willem 2, Terwijl ze toch hier en daar wel wat dreiging veroorzaken. En zo af en toe maakt de Defensie van Feyenoord ook wel een wankele indruk. Maar schade loopt dat nog niet op. Ook omdat de voorwaarden van Willem 2 daar geen gebruik van maken. En ook niet al te veel vertrouwen hebben. Zo ziet het eruit in hun eigen aanvalskracht. Van Persie neemt nu de bal aan, ze halfwege de eigen helft. Uh, bal gespeeld door Heerkes, de linksback. Uh, van Persie kijkt dus vragen naar Kevin Blom, maar die krijgt terecht niets. En dan is dit wel een overtreding ja. van Vilena. Hij krijgt op de rand van het 16 meter gebied, ik denk zo'n 5 meter daar vandaan. Toch een uh, vrije trap voor Willem 2. Ja, die uh, Wijnaldum die komt volgens mij nu pas veld in lopen. Ja, die wissel die was al heel snel aangekondigd door de speaker, ja. daar was hij snel bij. Maar uh, Wijnaldum die komt echt nu pas binnen de lijnen. En die mag gelijk uh, misschien wel naar voren om mee te gaan doen uh, met die... Vrije trap die Willem 2 mag gaan nemen. Tom Hayes staat achter de bal. Net buiten het 16-meter gebied. Een paar meter erbuiten. Zo rond de linkerpunt van het 16-meter gebied. Kan Tom Hayes het ineens doen, maar hij besluit een voorzitter te geven. Bij de tweede paal komt Jones. En een tegenstander een half uur geleden, toen hij onder zo'n hoge bal doorging. Heeft hij hem nu wel klem vast. Goeie. Uitgooien ook gelijk over Ricciano Haps. Die hem ook aan kan nemen net voor de middenlijn. Speelt hem toch even terug op Jurgensen. Ja, die staat daar helemaal. Van Persie in de punt van aanval. Jurgensen neemt de bal keurig mee. staat dan op een nieuwe tegenstander Chirivea. Die hem toch de bal afsnoept. Dan lijkt Feyenoord toch de bal weer te heroveren. Lukt het uiteindelijk niet. En nu dan toch weer wel. Zo gaat het spel snel op en neer. Is het Filena die nu even terug speelt op Van der Heijden. Filena die zo belangrijk was de laatste keer dat deze ploeg in de beker tegen elkaar speelde. was in 2015 toen leek Feyenoord de wedstrijd te verliezen maar in de laatste minuten van de officiële speeltijd maakte Vilena de 1-1. En uiteindelijk won Feyenoord in verlenging door een strafschop van Dirk Kuyt met 2-1 van Willem II. Dat was in het jaar dat Feyenoord de Beker ook won. Nu Feyenoord met Haps. Bal naar Bojtius, maar die komt denk ik net niet aan de bal. De kan inderdaad verdedigd worden bij Willem II. Maar wel wat paniekerig zomaar over de zijlijn getrapt. Ingooid dus voor Feyenoord. Ja, die verdediging is nu inderdaad helemaal gerepareerd. Heerke is dus op de plek waar hij zondag ook speelde. Namelijk centraal aan de defensie. En Wijnaldum zal dus inderdaad linksback eh, gaan spelen. En krijgt dan te maken met Berghuis. En ja, van Berghuis hebben we toch al een aantal goede acties gezien. En een doelpunt bovendien eh, in deze wedstrijd tot nu toe. Feyenoord temporiseert nu wat... Eh, ja, houdt niet dat uh, hoge tempo vast die ze wel in fases in deze eerste helft gehad hebben. Niet in de hele eerste helft. Maar uh, ja, ze willen vooral dus controle houden over de wedstrijd. En als je weet controle houden wil dat niet altijd zeggen dat het even aantrekkelijk is. Maar wel dat ze, uh, ja, dat ze de tegenstander vooral uh, het gevoel willen geven dat hier nauwelijks iets te halen valt. El Amadi wil nu een uh, breedtebal gaan geven. Bedenkt zich even, houdt balbezit. Want uh, Berghuis kan hij voorlopig nog niet bereiken. Dat zal dan via Van Beek moeten. Dat gebeurt nu ook. Nu bij de rechterzijlijn. Berghuis bereikt. Berghuis dreigt. Een kort balletje te geven. Dat doet hij dan ook op Dix. Berghuis krijgt hem weer terug. En speelt dan de bal iets te ver voor zich uit. Dan zit er een Willem II ertussen. Wordt nog eventjes aangeraakt die bal door Dix. Zodat Willem II mag werpen bij Naldum. Neemt de bal in zijn handjes. Is helemaal geïnstrueerd waarschijnlijk nu door Van der Looy Hoe die op Berghuis zou moeten gaan spelen. Frans Sol krijgt de bal tegen zijn lichaam aangespeeld. Wordt ook onmiddellijk weer vastgepakt door Van Beek. En de bal is nu voor Van der Heijden. Van der Heijden. Wil een lange bal gegeven. Bedenkt hij dan al. Geeft hem maar weer rustig terug aan Sven van Beek. Dit deel weer voor een oplossing moet gaan zorgen. En hij geeft dan een diepe bal. Ja, naar de linkerkant naar Boetius. Die uh, neemt hem ook aan. In de 44ste minuut speelt hem even terug op Haps. Haps terug naar Boetius. Slok van de eerste helft. Voorzet van Boetius gaat richting Berghuis. Wijnaldum legt hem uh, rustig. Misschien iets te nonchalant zo. Maar klaar voor Liefting. Die schiet de bal wel naar voren. Maar Feyenoord vangt op. Het is 1-0. Maar Feyenoord heeft veel kansen gehad in de eerste helft. Het had veel meer kunnen, misschien wel moeten zijn. En als het lang 1-0 blijft, dan kan het wel eens toch in die kopjes van die Feyenoorders gaan uh, beginnen door te dringen. Dat het nerveus is, want ze hebben al zo weinig vertrouwen. En ze zullen zo graag die marge naar een veilige twee. Maar helemaal helemaal een nog veiligere drie willen tillen. Vilena in de slotminuut van de eerste helft. Vilena kan doorlopen. Bal afgespeeld op Van Persie. Van Persie naar Berghuis. Rechterpunt 16 meter. Berghuis met de voorzet. Van Persie komt er niet aan. Wordt ook even naar beneden geduwd. Maar niks aan de hand. Branderhorst. Heeft de bal gewoon in zijn handen. En uh, kan hem weer uh, naar voren trappen. Doet dat niet. Want er ligt weer een Willem 2 geblesseerd op de grond. En daar hoop ik van Willem 2 dat dat niet weer een verdediger is. Want dan hebben ze echt grote problemen als ze die al niet hebben. Ze staan één 0 achter. Ze hebben al een keer noodgedwongen moeten wisselen. Wegens de blessure van Van der Linden. En nu is er last bij. Is het Dankerlui of Chirivea? Ik denk dat het Chirivea is. Ja, die krijgt uh, de noppen van Boetius vol op zijn onderbeen. In een duel en dat doet pijn. Nou, dat ziet er pijnlijk uit voor uh, Thierry Vella... ...die wel weer overeind wordt uh, geholpen. Gelukkig voor hem is het uh, bijna rust. Dan kan hij zo'n uh, kwartiertje bijkomen. Maar uh, Thierry Vella, dat is uh, ja, ook in zijn sturen... ...en in zijn regisseren, is hij heel belangrijk... ...daar op het uh, middenveld bij uh, Willem II. Hij verbijt nu de pijn. We gaan de blessuretijd in. Die is uh, zoals al vaker in de eerste helft één minuut lang... ...als Feyenoord de bal heeft en uh, Villene die bal... Sportief als hij is. Hij kent de herencodes. Die bal rustig teruggeeft aan Willem 2. Met een zit voor Herkes. Die de bal eens meegeeft aan de controlerende middenvelder. Aan Liefdink. Liefding kan de bal eigenlijk niet kwijt. Alleen maar weer terug naar Herkes. Feyenoord zet weer druk op de verdediging van Willem 2. Hoge bal in de richting van Sol die maar eens tegen Van Beek aanloopt. En dat heeft in ieder geval succes in die mate dat Willem 2 in ieder geval de bal houdt. Drie claims hebben we overigens tot nu toe gezien in deze eerste helft voor penalty. Twee voor Feyenoord, ook eentje voor Willem 2 voor Sol. Die dacht dat hij omverig werd getrokken. Maar ook dat werd terecht niet gehonoreerd door Kevin Blom. Nu dan Van Persie. Van Persie wil uh, een bal afgeven naar de linkerkant. Dat lukt hem ook aan Vilena. Vilena, de laatste actie zal het zijn van de eerste helft. Bij 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Hij houdt even in Vilena, want het is wel goed ook. Blom heeft gefloten voor het eind van de eerste helft. En ik zag al veel mensen naar binnen sprinten in de laatste minuten van de eerste helft. Want hoe, waar, hoe sneller je bij die warme thee bent, of bij de gratis Chocomel, hoe beter het voor je is natuurlijk. Wij gaan het ook snel doen, hè, Fili? Zeker. 1-0 voor Feyenoord, bij Rus. An And you might know how to be with fire, but did you know I've the murder committed here? not care and there was a time when the facts did stare there is a dream and it's held by many Volgende avond een beetje uit mijn tijd is. Ja, ik denk dit. het wel. In excess, ja, ja, dat je, klopt wel. je twintig jaar. Begin jaren 80 of zo? Ja. ja. Ja, dat dacht ik al. Het ja. was ik er nog niet hoor. Ja. Ja. Ja. Uh, vanavond ben ik er wel. En het WK Bamiuren in Apeldoorn was een uh, mooi event vanavond voor Nederland. Het is goed begonnen. Kirsten Wild werd namelijk wereldkampioen op de Scratch. En daarnaast werden de mannen ook nog wereldkampioen trouwens... bij de teamsprint en de vrouwen de zilver. Maar en wild, zat het dus ook goed. En vijf ronden voor het einde demareerden ze. En al de concurrentie wist haar niet meer te achterhalen. Hankoek, vinger naar afloop op. Zo gefeliciteerd, daar sta je in je mooie regenboogtrui. Hoe is het met je? Ja, goed. <lacht> ja, ja, ik ben wel echt heel blij. Ja. Want je hebt winnen en je hebt winnen met uitroeptekens. En dit was echt wel winnen met een uitroeptekenen. Ja, dit is wel iets waar je van droomt. Ik, eh, normaal moet ik het een beetje hebben van de sprint. Dat was ook wel het plan. Ik had echt een zware versnelling gestoken om, eh, ja, om te gaan sprinten. Maar het ja, liep heel anders dan ik had gedacht. Ja, die sprint die kwam er niet en dat kwam door jou? Nou ja, ik had mijn sprint wat eerder ingezet om het gat dicht te rijden op die eh, drie koplopers. En eh, ja, ja, gelukkig kon ik het volhouden. Dan, zit er, dan rijdt er een hele sterke Engelse achter je aan. Die is hartstikke sterk. En uh, ja, die probeert dat gat naar jou dicht te rijden, maar dat lukt niet. Had je dat door dat zij, dat zij brak? Nou, in de eerste instantie niet. Ik dacht echt dat ze met z'n tweeën weg waren. En met 600 te gaan, dacht ik van: oh, dit is echt zo'n ontzettend slecht scenario. Dus ik dacht, ja, nou moet ik straks in, inpikken in een sprint peloton, dat wordt echt helemaal niks. Maar uh, toen begon Peter Schrepp uh, die stond zo enthousiast uh, te roepen aan de kant, dat ik dacht, ik heb gewoon een gat. Keek om en toen, uh, ja, toen uh, heb ik niet meer nagedacht, ben ik gewoon gaan rijden. Ja, want dat wilde ik eigenlijk vragen. Nou, je, zegt, oh, je geeft eigenlijk een antwoord, want je zegt, ik heb niet meer nagedacht. Maar ik wilde eigenlijk vragen, wat denk je dan op dat moment, want je zit, je kan niet meer terug. Nee, je kunt inderdaad niet meer terug. Als je het inzet, moet je het ook doorzetten. En uh, eigenlijk heb ik hier best wel veel op getraind. Maar dan meer met uh, in het achterhoofd de puntenkoers. Ik heb heel veel uh, blokjes gedaan. Van uh, zes ronden hard rijden. Dus eigenlijk dacht ik, van, uh, nou moet ik het maar gewoon doen. En uh, gewoon gas geven en gaan. Misschien had je wel een indicatie aan het publiek. Hè, want dat werd steeds enthousiaster. Kreeg je dat heel goed mee? Nou, ik merkte wel dat iedereen heel enthousiast werd. Maar dat kan ook zijn omdat ze heel dichtbij komen. Dus ja, ja dat durfde ik niet helemaal op te gokken. Maar ik zag het vooral aan Peter. Hoe die uh, stond te zijn. dat dus ik dacht, ja, nou moet ik gewoon echt door. Op een gegeven moment keek je en toen had je door. Ik ga winnen. Ja, maar op de baan kan een ronde echt heel lang duren. Je kunt ontzettend stilvallen en kan het peloton heel veel goed maken. Dus je kunt nooit echt helemaal erop gokken dat je denkt, nou dit is genoeg. Het was het moment om over de streep te komen, solo, arm omhoog. Ja, dat heb ik nog niet zo heel vaak meegemaakt. Dus dat vond ik echt wel heel erg cool. Ik vond het vooral echt fantastisch, ja, met, met het publiek wat hier allemaal zit. En... Ja, het is niet heel vaak dat, dat zoveel mensen getuigen zijn, live getuigen zijn van zo'n uh, prestaties. Dat vind ik echt, ik vind het echt fantastisch. Nou ja, goed. Uh, je gaat nog drie onderdelen rijden. Uh, hoe dat af gaat lopen, dat zullen we zien de komende dagen. Eén ding kunnen we wel zeggen. Als je dit kan, dan ben je echt in vorm. Ja, nou ik, ik vind dit gewoon fantastisch en ik geniet hier gewoon heel erg van. En, uh, ik denk dat er nog meer mooie momenten komen vanavond, want de gaan ook als een trein. Dus uh, ja, ik denk dat we hier gewoon heel erg van moeten genieten. En wat er de andere dagen komt, dat zien we dan wel weer. Je kwam uh, na de finish bij je ouders. Zag je wat, je, wat voor t-shirt je vader aan had, wat daarop stond? Ja, ja, dat is een, uh, dat is, dat is een fanclub t-shirt. Wat stond erop? Oh, er staat de Wild van Kirsten. Wild van Kirsten? Ja. We zijn allemaal een beetje Wild van Kirsten vandaag. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wild van Kirsten, wild wereldkampioen is op de scratch. Ja, net als vorig seizoen is AZ dus beker een finalist. In Alkmaar werd Twente met 4-0 naar huis gestuurd. Laten we luisteren naar de analyse van de winnende trainer John van der Brom. Ik moet zeggen dat uh, de wedstrijd, uh, natuurlijk waren we de favoriet, uh, het is ook niet makkelijk om daar uh, mee om te gaan, maar als ik zie hoe volwassen wij als team zijn en we daar uiteindelijk deze wedstrijd in, uh, in gespeeld hebben, uh, wel complimenten voor de jongens. Het is, een, uh, het is een jong team, maar wat wel bezig is met zijn missie en vanavond was de missie om die finale te halen en wij gaan nu bezig om uh, uiteindelijk uh, tegen wie het ook wordt, uh, zorgen dat we die finale dan willen winnen, want... Finales is leuk, maar alleen als je wint. Dat weten we allemaal. Ja, vandaag eh, Idrissi weer een uitblinker. Want er waren er nog wel een paar. Um, ja. hij is, ja, je zei al, het is mooi, een extra optie erbij in de aanval. Waardoor niet alle druk over rechts komt te liggen. Nou, hij bewijst het de laatste, de laatste ja. week alleen al. Nee, maar we uh, kennen Hussama natuurlijk al langer dan uh, zijn periode bij AZ. We uh, wisten dat het een goede speler was. Je bent altijd benieuwd, ook als trainer, en ook als speler denk ik van... Ja, hoe snel ga je die aanpassing doen? Hij weet dat, ik, dat wij heel veel vertrouwen in hem hebben. We zetten hem erin en hij maakt het waar. Dus ja, beter kun je niet, uh, kun je niet wensen. En je hebt nu, zeker omdat Ali vandaag ook goed speelde... heb je met links en rechts twee spelers die... ...individuele actie hebben, assist kunnen geven en goals kunnen maken. En een spits die, uh, die dat ook doet. Ja, dat hebben we vanavond ook gezien. Dus... Chapeau. Ja, die finale. We het middenveld en de verdediging, want nu halen we deze drie. Ja, ja, ik zei net ook ja, dat er ja, waren meer uitblinkers. Ik had ook uh, Mitchel kunnen noemen. Er wordt nooit over Mitch gesproken, maar dat is ja, een gigant. Teun, uh, vandaag jarig, uh, die speelt ernaast. Ja, alsof hij nooit anders heeft gedaan. Guus natuurlijk. Ja, dan komen we bij de achterste lijn. Die hebben bijna geen kans weggegeven. Backs die op willen komen. Fantastische keeper, weer in 0 nul. Dan hebben we het hele elftal gehad. <laughs> ja, kortom. Jullie deden het best aardig vandaag. Ja, um, nee, ja dan blijft... Goed, ja. Best aardig. Ik vind dat we heel goed hebben gespeeld. Ja, ik ja. probeer het een klein ja, beetje te downplayen. dat ja, nee, um, hoeft niet. Die vind... Als het goed is, is het goed. Dat zeg ik ook tegen die jongens. Dus, uh. Nou, finale gehaald. Um, missie in de competitie? Ja, dan gaan we zaterdag weer op jacht. We zijn... Uh... We zijn op jacht naar meer. We zijn tevreden met wat we hebben. Maar we hebben nog niks. En ja, Zaterdag wordt het weer uh, een lastige uitwedstrijd bij Excelsior. Waarschijnlijk weer onder moeilijke omstandigheden. Maar we hebben vandaag gezien dat ze daar goed mee om zijn gegaan. En ja, dan gaan we proberen zaterdag weer uh, de jacht op Ajax uh, ja, blijven, uh, blijven opvoeren. En dat is mooi. En dat zal uh, de komende weken niet anders zijn. Ja, Sean van der Brom, Andries Jonker hier in de studio. Hij, hij klinkt vol zelfvertrouwen. En terecht. Derde in de competitie, bekerfinale. Opnieuw gehaald. Een Goed elftal het loopt. Ja, ja. ja, en wat hij terecht zegt, een aanval met scorend vermogen. Hè. Die, die til heel veel loopacties naar voren, weinig balcontacten, maar levensgevaarlijk. Doet heel ver, heel in het de ver te denken aan Thomas Muller. Uh, loopt uh, op momenten in de diepte dat, dat men dat niet verwacht. Verrast mensen. Uh, Jaanbaks van rechts, uh, nu in van links. Ik denk dat dat een goede versterking is. Ja, een weghorst wordt volgens mij onderschat. Men vindt hem niet zo goed, maar volgens mij schiet hij al die ballen erin. Ja, dat is zijn taak. Ja, en ik denk ja. als je dat doet als spits, dan, dan kun je gewoon een hele goede carrière hebben. En ik denk dat hij nog niet aan het einde van zijn mogelijkheid is. Hij, hij zei ook: uh, We hebben volwassen gespeeld. Um, ben, je, ben je dat met hem eens? Nou ja, die, die eerste 20 minuten, te veel breed, te veel terug. Uh, maar geen paniek. En ik denk dat dat wel tijd komt. En, en na die 1-0. Uh, Proberen ze echt door te drukken. En ik denk dat dat wel uh, duidt op volwassenheid. Op begrijpen van, ja, we kunnen niet meteen de, de tegenpartij kapot spelen. We hebben even tijd nodig, dan is het 1-0. En nu moeten we ook doorgaan voor die 2-0. En dat zag er goed uit. De vraag is of uh, Feyenoord ook zo door kan drukken. Dat gaan we zo meteen horen in de tweede helft. Na, precies. Het wordt sharp. En de magnetic zeros. I'm Zeros Home. De eerste marathon op natuurreis is gewonnen door Simon Schouten. Tegenwoordig misschien beter bekend als de broer van Irene Schouten. Winnaar van Olympisch Brons. Maar dat Simon ook goed kan schaatsen, dat weten we. Hij won namelijk ook al de laatste marathon op natuurreis. Vorig jaar in Noord-Laren. Vanavond was hij de beste in Haaksbergen. Simon, dit was een echte mannenwedstrijd, volgens mij. Ja, stond er stond een flinke wind en uh, ja, de beuken uh, zaten pittig in in de wedstrijd. En uh, dan zie je dat een lang de hele wedstrijd door is. Wat zeg je nu, uh, zo'n wedstrijd in Haaksbergen? Ja, prachtig, super. Echt, uh, voor mij het liefst elk jaar. Maar hier zit het echte natuurreis waar jullie op zitten te wachten? Nee, nee dit niet. Kijk, uh, we hopen natuurlijk dat we op Velumere zou kunnen rijden van de week. Maar uh, die kans, heel klein de wind uh, is denk ik een beetje spelbreker. Jullie waren afgelopen week in Zweden. Daar was het min 25. Hier is het uh, wat betreft de thermometer misschien niet zo koud, maar het voelt extreem koud. Ja, dat is ook de wind. En uh, ja, voor ons uh, valt dit er relatief wel mee hoe koud het is. Alleen uh, ja, na een wedstrijd uh, is het altijd wel fris. Maar uh, gedurende de wedstrijd was het totaal niet koud. Dit was moeilijk niet de laatste wedstrijd. Smaakt dit nou meer? Ja, absoluut. Liefst alle vier. Maar uh, ja, we zijn gewoon met een heel sterk ploeg en... Uh, de, de, de benen moeten gewoon spreken. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, Simon Schouten. Mooi. Je hoort bij die mensen dat hun lippen koud zijn als ze praten. Hoor je dat? Ook? <lacht> ja, Ik heb het gewoon ja, horen. Het niet praten. Over, hard niet zo ja, Je moet mond niet goed bewegen. En respect over wat ze gedaan hebben. Zeker. Maar hij zit K hier lekker warmpjes in de studio. Kijken of uh, de lippen van Gertjan jan Verbeek al een beetje uh, warm zijn. Een keer de zuur. Ja, nou, ze druiven zijn in ieder geval zuur. Want uh, hij krijgt het maar niet op de rit bij Twente, zo lijkt het. Niet in de competitie. En nu zijn ze in de beker dus ook uitgeschakeld. Nota door AZ, de club waar hij vijf jaar terug de beker mee won. Frank Wielart, uh, vroeger naar zijn gevoel. Ja, god, uh, je moet heel reëel zijn. Uh, de, de beste ploeg heeft gewonnen, we zijn gewoon overklast. En uh, het was, uh, op, die, op de eerste tien minuten na misschien... Uh, uh, is het nooit een echte wedstrijd geweest, omdat AZ zoveel beter was als wij. Je stelt je beste elf op, terwijl Twente kan de beker winnen... maar uiteindelijk niks winnen met die prijs, namelijk Europees voetbal. En dat vond je ook niet leuk. Waarom kom je toch met je beste elf? Voor de prijs, om uiteindelijk de finale te kunnen spelen? Volgens mij is het winnen van de KNVB iets geweldigs. Ik bedoel, ik heb nu vier finales mogen spelen waarbij ik maar één keer als winnaar tevoorschijn kwam. Dat was als coach van AZ. Dat is fantastisch. Voor de supporters fantastisch, voor de spelers fantastisch. Voor de mensen waar je mee werkt en daarmee naartoe werkt is het fantastisch. Dus daarvoor doe je dat. Is dat meteen ook merk je dat dat een knauw is voor je ploeg? Komend weekend staat er weer een belangrijke wedstrijd tegen Groningen op het programma voor de competitie. Ja, zulke, zulke wedstrijden zijn nooit goed voor het vertrouwen. Ik bedoel, dat zei ik al, op het moment dat je het idee hebt uh, dat je, dat zei ik al, uit de, de thuiswedstrijd, er was het ook 4-0, alleen dat was, was geflateerd. Hè? Want 1 minuut thuis stond nog stond 1-0 en uh, wij speelden al 10, 15 minuten met 10 man. En toen hadden we ook echt uh, onze mogelijkheden en momenten om, uh, om, uh, om terug te komen in die wedstrijd, om een doelpunt te maken. Nou, en hebben we veel meer meegevoetbald, alleen dat staat er nu niet in. Hè. Dus waren we de vorige wedstrijd niet overklast, zijn we deze wedstrijd wel overklast. Hè. Dus Edicien heeft AZ uh, zijn huiswerk beter gedaan dan wij. Die waren beter voorbereid op deze wedstrijd. Uh, en ik had gedacht dat wij ook een, uh, een, uh, een, een kans maakten, maar uh, dat blijkt niet zo te zijn. Tesker, um, je haalt hem dan na een half uur af, eigenlijk omdat je je vergist hebt in zijn fitheid. Betekent dat ook meteen dat hij een twijfelgeval is voor komend weekend? Of is dat dan nog weer te ver weg? Om nu al te zeggen van nou, misschien moet ik daar nog maar even mee wachten. Nou, we moeten eerst het maar even verwerken. En daar zullen we morgen, denk ik, de, de nodige tijd voor, voor nodig hebben. En dan gaan we, we zaterdag wel eens kijken hoe, hoe het er zondag uit gaat zien. Trainer gaat jan Verbeek van FC Twente. We gaan terug naar de Kuip voor de tweede helft van de halve finale knvb beker Tussen Feyenoord en Willem II. Arman Afserooglou en Filip Koken. LMA die aan de bal voor Feyenoord. 1-0 inderdaad nog altijd de stand. We zijn 45 seconden onderweg in die tweede helft. En er is gewisseld bij Willem 2, Waar ze ook Betje, ja die andere toffits, tenminste voor Willem 2, binnen de ploeg uh, hebben gebracht. En Haaien, een middenvelder, is er vooraf gegaan. Dat zal dus gaan betekenen dat er ook ja, iets anders gevoetbald zal gaan worden. Iets meer een diepe bal zal worden gegeven. Ook Wedschnim was overigens afgelopen zondag tegen Rode helemaal niet goed. Totaal niet balvast. Dat zal een van de redenen zijn dat Van der Looyen heeft gepasseerd, aanvankelijk voor deze wedstrijd. En, en nu dan ja, tot met als hij toch iets meer risico moet nemen, hem heeft ingebracht. Ja, er zal iets moeten gebeuren bij Willem 2. Maar zolang het verschil op één is, mag Willem 2 blijven hopen. Fijner moet die tweede gaan maken. Anders zal het nog in problemen gaan komen in deze wedstrijd. Boets is aan de bal en zoekt naar een afspeelmogelijkheid. En die heeft hij gevonden in Dix. Ja, rechterkant van het veld. Kevin Dix, die uh, een zee van ruimte echt voor zich heeft. Steekt de middenlijn over en kan nog 10, 15 meter doorhollen. Speelt dan af op Jurgensen. Jurgensen dan uh, breed naar Berghuis. Berghuis trekt naar ras van het veld. Die heeft de kans om te schieten Berghuis, maar hij trekt zijn actie lang door. Berghuis schiet uiteindelijk dan wel, maar dat schot wordt gesmoord door Dankerlui. Haps vangt wel op voor Feyenoord. Gaat er handig langs. Ricciano Haps. Oh, die moet schieten met rechts. Dat kan er niet dan met links. Bal van richting veranderen over de achterlijn. Ja, je zag dat de kans ontstond, maar ja, dan moet hij met zijn rechtervoet binnen schieten. Hij is alleen een linksback. Hij is linksbenig en je zag dat hij het niet aandurft om het met rechts te doen. Voert de actie dan door zodat hij het wel met links kan doen. Maar ja, dan is het te laat. Hoekschop is wat rest voor Feyenoord. Die wordt getrapt door Berghuis. Met de linkervoet weggehaald in de doelmond. norin Straub gevangen dan door Vilena. Maar Feyenoord ook sterker dus in de tweede helft. Vooralsnog van Willem 2. Nu opnieuw voorzet van Berghuis. Die moet in de handen van Brandenhorst verdwijnen. Sterker nog, dat gebeurt ook. En Willem 2. II... Ja, dat begint wel een lastige verhaal te worden op deze manier. Ja, maar dat was een flitsende actie aanvankelijk ja, van Haps. Die toch een mooie schijnbeweging in huis had. Waar de verdediger van Willem II helemaal inging. Maar ja, daarna moest hij initiatief mee, moest hij gaan schieten. En uh, dat deed hij daar met zijn rechter. En dat was uh, niet zijn beste been. En dat, ja, dat is een chocoladebeen. Met chocolademelk vanavond in de Kuip. Dat het nog wel eens uh, goed terecht ging komen. Ja, dat bleek hier niet bij uh, Haps. Nu weer Feyenoord in de aanval met Van Persie. Die dan een paas wilde geven. Maar er staat net een beentje tussen van Liefdink. Branderhorst buiten zijn 16 meter nu in balbezit. Jurgensen dringt niet echt aan. En dan gaat een bal in de richting van Wijnaldum. Die al moeite genoeg heeft daar om die bal alleen maar binnen te houden. Hij zal de bal weer terugkrijgen inderdaad. Wijnaldum kort balletje gegeven op Thierivella. Daar is Sol. Sol neemt de bal aan en gaat daar neer. En daar ziet Bloem inderdaad wel een vrije trap in. Ik denk op zo'n 35 meter van de goal van uh, Jones. Zij dus is snel genomen overigens. Dankelui, de rechtsback. Ook Betje vraagt er om de bal. Dankelui durft die hoge bal niet aan. Sol laat zich zakken om aan de bal te komen. En geeft hem af op Liefdink. Liefdink wordt teruggedwongen. En nu Latschman die bal bezit voor Willem II. Ja, toch weer Willem II nu even wat langer de bal. Nog steeds met Sol die wordt gezocht. En wordt gevonden. Net buiten een 16 meter. gebied. combinatie dan niet goed. En zo kan Dix onderscheppen voor Feyenoord. Die krijgt de bal ook terug. Kevin Dix. Maar dan raakt hij hem ook heel snel weer kwijt. Overnaam Willem II met Liefdink, Die een voorzet kan geven met links. Bal wordt door Dix van Richting veranderd. Verdwijnt ook over de achterlijn. Dus komt er een doel, Een hoekschop aan voor Willem II. Dat toch even in een wat betere fase zit nu. Na die uh, grote kans dus. Die er was voor Feyenoord. Voor Ricciano Hap ziet ook Giovanni van Broncos... die een schitterende beige muts Wat voor de gelegenheid heeft meegenomen. Mooi, hè? Ja. ja. Dat was de beige sjaal van advocaat. Maar nu hebben we de beige, sjaal van Giovanni, uh, beige muts van Giovanni van Broncos. Schitterend inderdaad. Hoeschop van Willem II. Die komt vanaf de linkerkant. Moet voor Jones zijn. En die pakt hem ook vrij eenvoudig uit de lucht. Snel uitgooien dan. Dan kan je counteren. Het duurt eigenlijk iets te lang dan toch Boetje is gevonden. Boetje is aan de bal. Je gaat nu maar lopen met de bal. Aan de linkerkant van Wilena mee. En, uh... Hij wordt ook gegeven door Boetjes. Vilena kijkt. Dankerlui vlakbij hem. De rechtsback. Geeft hem weer terug naar Boetjes. Die gaat nu uh, ja, zoeken naar raasmogelijkheid. Maar wil ook wel zelf gaan schieten. Dat is uh, niet te doen. Want Liefdink loopt in de baan van het schot. Dan nu uh, Berghuis. Berghuis probeert de combinatie aan te gaan. Van Persie, van Persie. En met een uh, wippertje richting Berghuis. Kan hij hem nog binnenhouden? Ja. Maar uh, daar was uh, Jurkens een één stap te ver. Anders was dat precies een goede mogelijkheid geworden voor Feyenoord. Nu dan. Uh, een trap, dat kan niet anders voor, uh, voor uh, Willem 2. vanwege blokkeer. Elhan Kouri werd daar eventjes weggezet. Maar er was toch een kans voor uh, Berghuis die de bal volgeeft. En eventueel zou daar... Uh, als hij een stapje terug had gedaan, een kans zijn geweest voor Jurgensen. En dat komt er niet. We hebben ruim vijf minuten gespeeld in de tweede helft. Feyenoord leidt nog altijd met 1-0 door die goal van Berghuis in de eerste helft. Ja, Andries Jonker, dit zijn uh, de, natuurlijk wel de momenten... waar uh, uh, Willem II tegenaan gaat lopen... vanwege het feit dat ze nu wat aanvallender willen gaan spelen, hè? Of niet? Ja, het gaat er natuurlijk om dat ze dat eerste kwartier weer doorkomen. En dan, dan Van Persie zal dat niet volhouden. Die zal normaal gesproken gewisseld moeten worden... En als je dan kan gaan voetballen en dat het publiek wordt on ongeduldig... Ja, dan gaat het in het voordeel van Willem II-spelen. Maar deze momenten, die moeten ze overleven. Omgekeerd, Feyenoord moet het, moet het doordrukken voordat Van Persie eraf moet. Anders dan kan het een moeilijk verhaal worden. Waarom is Van Persie dan zo belangrijk? Ja, als je zo'n speler in je team hebt, ook al is hij niet zo dwingend aanwezig... dan voelt iedereen zich gewoon beter, sterker en rustiger. En dat zie je ook aan dit Feyenoord. Het gaat toch allemaal een stukje makkelijker dan de laatste weken... En er zijn toch momenten ja, waarop je kan zien dat hij net een beetje buiten kan voetballen... dan alle anderen bij elkaar. En ja, ja. Uh, wat moet, uh, tot slot, uh, voordat we zo naar het nieuws van tien uur gaan... wat moet uh, uh, Willem II uh, nu doen? Uh, geen risico nemen? Uh, we horen UNA omdat er een kans was voor Feyenoord. Gaat er niet in? Uh, juist, juist proberen te voetballen. Juist als ze de bal hebben, de moed hebben om te voetballen. Om de bal van rood-wit-blauw naar rood-wit-blauw te spelen. Niet die ballen wegperen, niet in de tribune hengsten. Rustig blijven, durven voetballen. En vooral van de goal af op de helft van Feyenoord spelen. En dan de tijd gaat, uh, gaat mogelijkheden bieden. En als je je geld ergens binnen moet zetten nu? Feyenoord. Want uiteindelijk staat er meer kwaliteit bij Feyenoord op het veld. En ze moeten deze wedstrijd kunnen beslissen. Kijk, of dat ook gaat gebeuren, dat horen we straks. In het laatste uurtje van de en Omstreken. Dan dus het vervolg van deze tweede helft van de KVB. Halve finale kvb beker tussen Feyenoord en Willem 2. Ja, en dan uh, kijken we ook nog even wat er in het buitenland is gebeurd... en we komen terug op de mannen. Team Sprint. Goed, tot zo, naartoe. NTO Radio 1. 24 uur per dag, bordenvol, de mooiste gesprekken, debatten en reportages. Maar je zou maar net niet op dat moment kunnen luisteren... naar je favoriete programma. Ga naar radio1.nl slash podcast en luister wanneer het jou uitkomt. De podcast van NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5. Op de met leer stoelen van de Skylease GT. Je favoriete muziek via Bose Premium Audio. Mens en machine in perfecte harmonie.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 Niet iedereen is een buitenmens, maar niemand is een binnenmens. En met de beste, warme en waterdichte jassen van Bever kan iedereen zien dat slecht weer misschien wel het mooiste weer is dat er is. Buiten begint bij Bever. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. Nu het tweede sale-product voor de helft van de prijs op merken als Jack Wolfskin en Odlo. Nu bij Bever en op bever.nl.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 Ga nu naar uw Peugeot Professional Center en profiteer van 0% Financial Lease. NTO Radio 1.